In de stad Nottingham in Midden-Engeland is een anti-islam betoging uit de hand gelopen. De politie pakte elf betogers op. Het zijn leden van de English Defence League, die al weken in steeds andere plaatsen demonstreert. De betogers zeggen dat ze niet rechtsextremistisch of racistisch zijn... en dat ze zich alleen richten tegen de orthodoxe islam. Veel demonstranten droegen de Engelse vlag en riepen wij willen ons land terug. In Nottingham werd ook een tegendemonstratie gehouden van antifascisten. De politie had zijn handen vol om de groepen uit elkaar te houden. Toch kwam het tot gevechten, waarbij twee mensen licht gewond raakten. De Russische president Medvedev eist zware straffen voor de eigenaren van de nachtclub in Perm, waar vannacht 109 mensen omkwamen bij een brand. Meer dan 140 bezoekers raakten gewond. Volgens Medvedev heeft de brandweer meer dan eens gewaarschuwd dat de club niet aan de veiligheidseisen voldeed, maar de eigenaren hebben daar niets mee gedaan. De brand in de club brak uit toen er vuurwerk werd afgestoken. Het plafond vatte vlam en er volgde een explosie. Op videobeelden is te zien dat het vuur zich snel verspreidde. De mensen die zijn omgekomen zijn gestikt in de rook, gedood door de explosie of in de paniek die uitbrak onder de voet gelopen. Voor maandag is een dag van nationale rouw in Rusland afgekondigd. Spanje heeft voor de vierde keer de Davis Cup gewonnen. In de finale tegen Tsjechië, die in Barcelona wordt gespeeld, wonnen de Spaanse tennissers Verdasco en Lopez de dubbel. Spanje is daarmee op een 3-0 voorsprong gekomen en kan niet meer worden ingehaald. Gisteren wonnen Nadal en Ferrer allebei hun enkel spel. Spanje was ook vorig jaar de winnaar van de Davis Cup. Het weer, de bewolking neemt toe en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De temperatuur daalt tot 7 graden. Morgen overdag periode met regen, maar ook af en toe zon. En dat wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu The Grove Empire. F.M. She <laughs> race at night When I think you know, we're more than friends. Must be that our future rolls on our eyes. Van de herfst.